Gert Kluk met het NOS-journaal. De ribbuien van vannacht veroorzaken in verschillende plaatsen in Noord-Brabant overlast. In onder meer Os, Hees, Kaatsheuvel en Rosmalen... krijgen de hulpdiensten meldingen van wateroverlast en stormschade, meldt Omroep Brabant. In Kaatsheuvel zijn straten blank komen te staan. De brandweer is bezig met het terugleggen van deksels van rioolputten. In het dorp De Moer raakten bomen ontworteld en zijn schuttingen en schuurtjes ingestort. Op de luchthaven van Karachi is urenlang gevochten tussen zwapenwabende militanten en de Pakistaanse veiligheidsdiensten. De militanten bestormden gisteravond laat een terminal op de luchthaven. Zeker dertien mensen kwamen om het leven. Het duurde vijf uur voordat de autoriteiten de luchthaven weer in handen hadden. De autoriteiten zeiden dat alle tien terroristen waren gedood, maar inmiddels zijn er berichten dat er opnieuw wordt geschoten.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 De twee vluchten daarna naar een filiaal van het warenhuis Walmart... aan de overkant van de straat en schoten een klant dood. Daarna pleegden ze zelfmoord. Over een motief is nog niets bekend. Het personeel van de metro in de Braziliaanse stad Sao Paulo... gaat door met staken, ondanks een verbod van de rechter. De vakbond en het metrobedrijf kunnen het niet eens worden over een salarisverhoging. Als het conflict niet voor donderdag is opgelost... zal het gevolg hebben voor het WK Voetbal. Het stadion van Sao Paulo is het makkelijkst te bereiken met de metro... Het weer, vanochtend wolken, zon en een lokale bui. Later wordt het overal droog en gaat de zon meer schijnen. Het wordt 25 tot 30 graden. Vanavond zware onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het animatjournaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers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 Is zin in ZFM. ZFM met nu FN. de Haarlemse radio van Zandvoort op zaterdag.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 Lekker, de muziek van Incognito op de Zandvoorts Radio. Je met Don't You Worry About A Thing. Dit is ZFM Zandvoort. En dit is Jet Rebel.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 Kia Lotus. Uh, nou, dat is een Poolse uh, raceklasse. Daar wordt gereisd uh, met Kia Picanto's. Uh, ja, een spectaculaire klasse. We hebben in uh, voorbereiding op dit uh, weekend al een drietal van die uh, Picanto's. Uh, ja, ze zijn al niet zo groot. Uh, nog een stukje kleiner zien worden. Uh, met uh, <lacht> verschillende crashjes. Uh, maar het zijn Polen die er uh, flink tegen aan gaan uh, met die kleine autootjes. En, wogen, uh, en dat is ook altijd uh, gaaf om te zien. Dat zijn de uh, uh, want er is ook een uh, truckrace uh, uh, hier op Zandvoort. Zo juist hebben we de eerste gehad. De trucks uh, rijden in tegenstelling uh, tot de andere klasses het korte uh, circuit. En ook dat uh, geeft toch wel spektakel. Als je zo'n truck van uh, tussen de 6.000 en 8.000 uh, kilo... Uh, ...driftend uh, door de hans Ensbocht uh, ziet gaan. Ja, met een hoop oog. ook. Uh, dat is uh, geweldig om te zien. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het uh, echte uh, race... Uh, ...zoals het nu aan de gang is uh, met de Porsche... Uh, uh, GT3 uh, challenge, uh, Benelux uh, een klasse uh, niet groot van uh, deelnemersveld, maar wel degelijk uh, kwalitatief uh, hoogstaand. Uh, we zien nu, het is een race over uh, 25 uh, minuten, dat de strijd om de kop uh, best wel heftig is. Die strijd gaat tussen uh, Jeffrey van Hoydonk, uh, de Belg, en de Nederlander. Uh, is dat? <coughs> Pardon.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 Cool I look and hear the whistle of my bunch of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 Een ander bericht is dat Zandvoort momenteel geteisterd wordt door auto-inbraken. En wel op parkeergelegenheden die uh, niet onbewaakt zijn. Dus mocht u uw auto ergens parkeren, haal alle waardevolle spullen eruit. Want uh, ja, de, de auto-inbrekers zijn actief. En dan uh, nog een heel kort berichtje: ook politieberichtje. Bij Albert Heijn, daar kan je voor parkeren, weet je wel? Ja.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 60 bezoekers per uur. Zo, hè. Uh, dat gaat zo de hele dag door. Dus dat loopt wat, lekker wat is, wat is die Lex toch populair, hè? Het is ongelooflijk. <laughs> ja, en die mensen zijn thuisgebleven. Ja, briljant. <laughs> ja. ja. Nou, dat is dus www.metiopagina.nl. Goed kijken, want anders ga je voor niks naar het strand toe, hè? Ja, nou, fijn. Goed. Even, was een reclame de. Even, even. Www.metiopagina.nl. Oké. Okay.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 Eh, uh, Ik denk in de studio. In de studio. Gaan we je zien? Dankjewel, X. Dat was het vuur. En hier is Nielsen. Ik steek mijn kop in het zaad. Hé. Hé. Ik steek mijn kop in het zaad.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 Niks voor. Die moesten tegen de paddelt. Knak, dat is een, een, een, een tjech. En Griekspoor, die won de eerste set met de nee, Florius, 5 7 En toen was er opgave van Griekspoor. Die had een lichte blessure. Zandvoort had zich in ieder geval al geplaatst voor de halve finale. Dus uh, ze hebben de heren uh, coaches van Zandvoort, dat is Dick Suik en Hans Schmied. Die hebben toen geen uh, risico genomen. Ze hebben uh, uh, Griekspoor uh, teruggetrokken. Uh, de dames wonnen ook nog even. Tussen neus en lippen. De dames-dubbel. Met 6-0, 3-6 en 10-7. Dat is een tiebreak een, een, een, een set, zoals dat heet. Eerst tot 10 met een verschil van 2. En de heren werden dus ook teruggetrokken. omdat het Griekspoor niet kon spelen op dat moment. Nou, vanochtend uh, was dan het, het, het, het grote moment daar. Zandvoort uh, moest naar 7 Dat ligt net even onder Moerdijk. En dan moesten ze. Spelen tegen Lamonios. Nou, Stansdorff heeft de allereerste wedstrijd van de seizoen tegen Lamonios gespeeld. Daar hebben ze uh, uh, gelijkheid tegen gespeeld.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 van verloren. En nu verloren ze ook met 6-1... Drie. Dus de stand naar de dames singles is op dit moment 1-1. De heren zijn op dit moment bezig. Uh, de, uh, heer nummer 1, dat is dan Grieksvoer. het is kort speelt tegen Janik Mertens, een Belg, en Christophe Griekswoord vliegen, zelfs Belg Speelt tegen weer een Italiaan, Simone van Jossi. Nou, ja. Uh, dus het is internationaal gezelschap. Die partijen zijn op bezig. Ik heb geen flauw idee wat de stand is, want ik moet het van uh, teletext hebben. En, uh, nou, als we er weer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 Stop doing the things you do Don't go And every breath I take I'm breathing. I'm being served to your own Er waren weer twee hits non-stop op de zaterdagmiddag van CFM Zandvoort. De wordt op zaterdag bij tot aan 5 uur vanmiddag. Ik zie als eerste. Lorene. dat was Euphoria, uiteraard van het Songfestival, bekend geworden. En de deze van Quincy Jones. joh, de I Know Corrida. CFM, Race Radio, Pit Report... Ja, we schakelen wederom live over naar het circuitpark Zandvoort. Daar staat onze racereporter Willem van Rezen... tijdens de Pinkster races op circuit. En we hebben juist de race gehad van de Porsche GT3 Cup, Willem.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 op een gegeven moment moest hij onze uh, achtste uh, weer aanhaken. Het valt wel, het is wel uh, ver naar voren uh, te werken. Op een gegeven moment wacht hij op een uh, derde plaats. Naar de tweede plaats was er uh, inmiddels opgerukt uh, Max van uh, Splunteren. Die goed bezig was. Uh, komend uh, vanaf een vijfde positie. Uiteindelijk eindigde dat voor uh, Max van Plunter, Splunteren. In een grote stofwolk in het uh, schijvlak. Samen uh, erfde uh, Jeffrey van Hooidonk uh, de tweede plaats. En uiteindelijk uh, werd Jurgen. Uh, van de Hover uh, finisterde als derde in die uh, Porsche GT3 Cup Challenge. Bijna luxe.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 Kup met Jury uh, Verschijveren aan de start. En we eindigen vandaag met de uh, Lotus Cup uh, Europe. En, uh, oh, oh ja, maar... Willem, is Jury uh, nog een uh, jonge coureur. Uh, ja, dat mag je al uh, no, jong noemen. Natuurlijk, Jury is net 18 of net 19 geworden, hoor. Dat hou me niet uh, eraan vast. Ik denk 19 uh, inmiddels. Dus, uh, ja, hij is vrij jong. Hij uh, is al een paar jaar actief uh, natuurlijk... Uh, hij heeft gereden met de Volvo 64 uh, Cup. Hij heeft reizen in Supi uh, Swift uh, gereden, is naar de Marsta Cup uh, gegaan vorig jaar. En uh, dit seizoen uh, doet hij het einde seizoen, die uh, Marsta Cup. Leuk, we gaan hem volgen. Oké, okay. Oké okay, Willem van Dessen, we komen straks in het volgende uur. Uiteraard weer bij je terug. Bedankt voor dit moment. Kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Nee!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 Dus daar gaan we weer met z'n allen van genieten. En dan ook lekkere, zonnige klanken zelf op de zaterdagmiddag op de radio. Hier is Eros Ramasotti en Terra Promessa. Siamo i oggi. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione. Incontrare nuova gente. Provare emozioni. Restare amici di tutti. Natale.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 Plaat in uur 1 van Zandvoort op zaterdag. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur op de zaterdagmiddag. En als je maandagmorgen luistert, het nieuws en weer van 9 uur. Want maandagmorgen dan wordt dit programma herhaald. Zodanig zijn we er nog twee uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie.